...met het NOS Journaal. Ridouan Taghi is in het onderzoek naar motorclub Calo Wago... ...te linken aan negen moordopdrachten. Drie mensen zijn daadwerkelijk geliquideerd. Concludeert het Openbaar Ministerie uit chatgesprekken... ...tussen leden van de motorclub en verklaringen van kroongetuige Tony de G. Het Openbaar Ministerie maakte dat bekend... ...in een zitting van het proces tegen de motorclub, Daarin staan 16 verdachten terecht. De zaak staat los van het Marengo-proces... waarin Taghi ook wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Europese subsidies voor het vergroenen van de landbouw... hebben nauwelijks iets opgeleverd voor de natuur- en biodiversiteit. lijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Volkskrant. De Europese Rekenkamer onderschrijft die conclusies. Nederlandse boeren kregen de afgelopen jaren bijna 2 miljard euro voor vergroening. Maar de effecten waren volgens de onderzoekers minimaal... Boerenorganisatie LTO Nederland zegt dat er wel een positieve impact is. Toezichthouder ACM heeft honderd telefoonnummers laten blokkeren. Het zijn nummers van oplichters die zeggen dat ze van een helpdesk zijn. Meestal iemand die in het Engels mensen zogenaamd wil helpen met geïnfecteerde bestanden... maar ondertussen erop uit is om de computer over te nemen op zoek naar bankgegevens. Bij elkaar zijn vorig jaar duizenden mensen waarin totaal 3 miljoen euro opgelicht... In Den Haag zijn vanochtend de eerste boeren aangekomen voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de koelkamp worden zo'n 7500 boeren verwacht. De organisator van het proces, Farmers Defence Force, riep deelnemers op om niet met trekkers over de snelweg naar Den Haag te rijden. Volgens de politie hebben de meeste boeren zich aan die oproep gehouden. Rond half tien vanochtend waren in totaal ruim 30 bekeuringen uitgedeeld voor boeren die op snelwegen of autowegen reden. Het weer wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt een graad of zeven en het waait matig tot hard. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. In de middag stevige buien met zware windstoten. Vrijdag is het droog met zo nu en dan de zon. Dit was het NOS Journaal. Zfm. Verkeers. Verkeers. Verkeers. Dit is de van van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de N9 Den Helder richting Alkmaar... tussen Schorrel en Bergen, drie kilometer met 10 minuten vertraging...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 ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Een hele goede middag, luisteraars. Het is 19 februari... 12 uur en dan is het weer tijd voor het lunchprogramma van CFM, uw lokale omroep van Zandvoort. Ja, wat krijgen we de komende uren? U krijgt niet al de vaste items, het liedje van de sidekick en dat ben ik zelf. Artiest in het licht en het weer voor de komende week en er zit natuurlijk een heleboel nieuws uit onze bladplaats en de directe omgeving. We hebben dus een heel vol programma. Maar vooral met heerlijke en lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of psychokanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl En misschien zwaai ik dan wel naar u. Mijn naam is Ant Wassenaar. En ik ben met een heerlijke, lekkere gauwouwe, Mr. Blue Sky, Electric Lies, Oscar. 20 uur per dag. Dit is FM. Ja, en ik heb hier een berichtje dat net binnenkomt van onze NH-nieuws. En tussen wel belangrijk, vooral van de mensen in Beverwijk en de omgeving. In het wijk aan zee is een enorme knal gehoord. Meerdere inwoners laten NH-nieuws weten dat hun huis stond te trillen. Hoe de explosie is ontstaan, dat is eigenlijk nog onduidelijk. Een woordvoerder van het naastgelegen staalbedrijf Tata Steel... laat weten dat er iets is gebeurd bij de slagverwerker Hardco. Wat, wat precies is, dat weet ze niet. Ook bij de politie zijn meldingen binnengekomen van de knal. Een woordvoerder laat weten dat er iets aan de hand was... in het productieproces bij Tata Steel. Maar er is geen gevaar voor de omgeving. Ja, dat wordt meer gezegd. In de 40 jaar nog nooit meegenaakt... en via Facebook melden verschillende inwoners... dat de knal ongekend hard is geweest. Dit heb ik 40 jaar tijd hier nog nooit meegemaakt, schrijft iemand. Via de Facebookgroep Nieuws in het Eimond... laat een ander weten dat mensen hun pui en huis voelen schudden op zo'n grondvesten. De deuren gingen bonken en de ramen trillen. Laat de kapster Sabine aan Wijkerzee weten aan Noord-Holland Nieuws. Er was in een zaak aan het werk toen de explosie te horen was. We dachten dat het een explosie bij datastiel was. Ja, en wat ik nu vertel, dat is echt geen sprookje. Geen sprookjes, dat is de actualiteit, de agenda voor deze maand nog even. 20 februari, en dat is een Sportinstuif, Balsporten, sportsurfen Zandvoort, Korvensporthal van 1 tot 3. De 22 februari, Zandvoort Lightwalk, en het is een wandelevenement langs lichtkunstobjecten, en de aanvang is om 5 uur s middags. Dan hebben we er nog de 23ste, dat is Kindercarnaval, Theater de Krocht van 2 tot half 6. De 27e februari, dat is de regenboogborrel, het Zandvoortmuseum. En het is van half zes tot half negen. En dan hebben we nog de 29e februari, de babbelwagen-diapresentatie. De Zandvoort verleden in het heden. En het is de protestantse kerk aanvang om acht uur. En dan hebben we ook nog de weekmarkten. Dat is dinsdag, het winkelcentrum Noord, Nieuw Noord. En dat is van negen tot vier. En woensdag, de Grote Krocht en het Raadhuisplein. Van 9 tot 4. En dan gaan we door met Queen. Who wants to live forever? Ja, yeah, wie wil dat niet? There's no time. Een stuk muziek van Freddie Mercury. Ja, afgelopen zaterdag uh, heb ik meegedaan met Scratch in Leiden. En dan zongen we dit niet ook. Ik kan u, horen, kan u het voorstellen. Een koor van 850 mensen. Vierstemmig en een fantastisch orkest erbij. Het was echt weer een feest. Zandvoort kiest voor Roetveegpieten bij de intocht. Ja, en de vrijwilligers die stappen allemaal op. Dat hebben we net binnengekregen om half elf. En dat komt ook weer van NH Nieuws. Sinterklaas bij de intocht in Zandvoort november dit jaar... voor het eerst begeleiding van Roetveegpieten naast Zwarte Pieten. Dat heeft de organisatie van de intocht besloten, zo schrijft de mediapartner ZFM. Het bestuur vraagt om met respect met deze beslissing om te gaan. De organisatie heeft in een mail gepolst of vrijwilligers willen gaan optreden als Roetveegpieten. Na het versturen van het bericht hebben volgens Bronnen al diverse vrijwilligers aangegeven... te stoppen als vrijwilliger. Ik kan me er iets van voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Weet je nog dat jij me zei... dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit... maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei... dat jij er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee.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 Als jij dat wil, maar nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, deze seconde Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Op ZFM wordt iedere houe-houe platina. Twee Zandvoortse horecatijgers gaan samen een nieuwe uitdaging aan. Freelance-kok Giovanni Cavio en Tamara van Leeuwen... jarenlang vaste medewerker bij Café Neuf... hebben een voettruck gekocht en gaan met voettruck Gio Mara Food and Drinks... de standplaatsen op de zeeweg op de parkeerplaats tegenover de Bokkendorens bezetten. Decendia lang stond daar een snackkar, maar die is... ...enkele jaren geleden verdwenen. Het duo wil die plek nu een nieuw leven inblazen met hun voetdruk. En in het weekend van 29 februari en 1 maart is de grote opening. Nou, wij wensen ze veel succes. Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from they have a princess Where I'm from they have a king Where I'm from they don't like dreamers They're told to shut their mouth Where I'm from they're divided Between the north and the south Where I'm from it's like a long night That never turns to day Where I'm from the kingdom's trembling Where I'm from they've lost a way Faster everything goes wrong, where I'm from, I still remember. So I will sing it every day that this kingdom still my kingdom is encoded in my DNA. Ja, de kingdom, Milo. Komende zondag. 23 februari organiseert het Theater de Krocht weer... het jaarlijkse kinderfestival Carnaval, neem ik niet kwalijk. De carnavalprinsen Frank, Roy en Kees, bijgestaan door prinses Heel... zullen alle jeugdige bezoekertjes een onvergetelijke middag bezorgen. Zij worden daarbij bijgestaan door DJ Nob Bijnes... die voor het feestmuziek zal zorgen... en Clown Didi, die met zijn grappen en grollen... het jeugdige publiek zal vermaken. Voor de kinderen is het een belangrijkste rol weggelegd... want het is natuurlijk hun carnaval. Om de carnavalsfeer te verhogen... zal het geweldig zijn als alle kinderen verkleed komen. Dat kan zijn als prinses, piraat, tijger of astronaut. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar verkleed is. Verder kunnen de kinderen zich op het podium presenteren... als hun favoriete ster. Bijvoorbeeld Madonna, Andreasus, Maan, Rosato. Zeg maar, dan gaan we door. We hebben ook K3 of Tina Martin... Iedereen mag meedoen met playbacken of zelfs zingen. Het kinderfestival Carnaval duurt van 2 tot 5. De toegang is gratis, mede dankzij het grote aantal ondernemers dat het feest sponsort. Is er aan het einde van de middag voor alle kinderen een leuk cadeautje. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Op naar Carnaval. Isolated from the outside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 in het licht. Ja, en ik kiet altijd iemand uit die jarig is vandaag. En, maar ik heb nog eventjes mindere, meerdere die jarig zijn. Het is bijvoorbeeld Katja Schuurman. Die, is, uh, die wordt vandaag 45. En dan hebben we ook nog Kiki Klasse. En dat is een actrice en televisiepresentator. En die uh, wordt 56. Maar de, de jarige waar het eigenlijk om gaat vandaag... dat is Danny de Munk. Ja, yeah. Danny de Munk die wordt vandaag... 50 jaar. Een fantastisch mooie leeftijd. Danny de Munk werd geboren in Amsterdam. Hij groeide op in de Amsterdamse straat, staatsliedenbuurt. En de, Danny de Munk heeft in Amsterdam ook de lagere school, de Van Bosse School, gezeten. Hij werd als 12-jarige leeftijd in 1982 uitgekozen om de hoofdrol te gaan spelen in de speelfilm Siske de Rad. Hij was toen al met zijn ouders verhuisd naar Purmerend. De film draaide vanaf 29 maart 1984 in de Biscopen. De door Danny de gezongen openingssong... Ik voel me zo verdomd alleen... werd een nummer 1 hit in Nederland. Aan het einde van 1984... bleek het de best verkochte single van het jaar te zijn. Hoewel de arbeidsinspectie het aantal optredens... van de nog minderjarige Danny de Munk stevig beperkte... bleef hij werken aan zijn carrière. Hij scoorde een hit met de nummer Mijn Stad. De volgende single Mijn Meisje scoorde iets minder. Maar in 1985 verscheen Danny de Munk de eerste langspeelplaat. Ik heb voor de uitgekozen. gekozen... Ja, wat het kan niet anders eigenlijk. Ik voel me zo verdomd alleen. En allemaal die jaren zijn vandaag van harte gefeliciteerd. Denk, wat hoor ik er allemaal doorheen? Nou, dat kan ik u vertellen. Het is een opname uit de film zelf. Dus het is, uh, dat hoort er eigenlijk wel bij. In het Museum zijn op 21 februari... twee leuke workshops voor kinderen vanaf vijf jaar. De eerste workshop is Australische dieren schilderen... onder leiding van Marianne Rebel. En de andere is Sieraden maken met Yo-Yoma. De inloop is van half elf en de workshops zijn van elf tot twee. En er is een pauze tussen de twee workshops met een drankje... Wel is een ouder of begeleider erbij gewenst, die mag gratis de tentoonstelling bekijken. De kosten voor één workshop is 57 en meedoen met de twee, dat kost 10 euro. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan de dierenopvang in Australië. Aanmelden via info at En dan krijgt u een, een bevestiging via e-mail. Goed, we gaan luisteren naar Sharon. Think out loud.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 And baby my heart could still full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 29 februari. Om 8 uur is er een herhaling van Beelden van Zandvoort uit het heden en het verleden door de Bobbelwagen. Heeft u deze digitale presentatie nog niet gezien? Dan is het toch een aanrader. De presentatie is dit keer in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein en wordt door Ton Drommel gepresenteerd. Reserveren is gewenst bij Marcel Meijer en dat is 06 138 37 en 3-0. Ik herhaal. 06 138 37 -000. of via info@debabbelwagen.nl En de kosten zijn 2,50 per persoon. En de kerk is open om 7 uur. Ja, en wij gaan door met de visies. Stay in alive. Er is weer net een berichtje binnengekomen over het Spaarnegasthuis in Heemstede. Het Spaarnegasthuis zet de dependance in Heemstede in de verkoop. Het ziekenhuis heeft genoeg aan de vloeroppervlakte op andere locaties. En Heemstede is overbodig geworden. Er zijn nog een paar polyklinieken aan het Spaarnegasthuis aan de Hendellaan in Heemstede in bedrijf. Er komen steeds minder patiënten in Heemstede, omdat steeds meer polyklinieken naar andere locaties gaan. De operatiekamers gebruiken we al lang niet meer. De locatie Heemstede is voor ons niet meer rendabel. Dat zegt de woordvoenster, Angelique Berenhout. De andere polyclinieken van het spaarne is dat nog aanwezig zijn verhuizen in april... naar de locaties Zan Haarlem-Zuid, Haarlem-Noord... en Hoofddorp van het spaarne De Spaarne-Gasthuis denken dat niet dat de nader zijn benadeeld... door de sluiting van de dependance. De gemeente wil graag dat het ziekenhuis blijft. De, gemeen, de heemstede, heemstede ligt midden tussen de twee nieuwe hoofdlocaties. De locaties in Haarlem-Zuid en Hoofddorp... zijn vanuit heemstede goed te bereiken. Veel patiënten uit heemstede gaan al naar deze ziekenhuis. Ja, that day, golden earring. De met de, de, de oude goldenering, de oude samenstelling, wel te verstaan met George Kassenberg als, uh, als zanger. En uh, ik ga eindigen dit, dit uur met uh, Eddie Thielman, Little Bird. Ik weer op. En uh, ja, ik ben geëindigd met Andy Tillman. Ja, van de vroeger van de Tillman Brothers. Ik zie u graag weer naar het nieuws terug. En uh, ja, nieuws en de boodschapjes, want het hoort er ook bij. Tot straks.